8 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. In de stad Schouwburg in Amsterdam wordt vanavond met het traditionele boekenbal... de aftrap gegeven voor de Boekenweek. Rond deze tijd mogen de genodigden over de rode lopen naar binnen. Op het bal speelt onder andere de Big Band van het Metropoolorkest. Thema dit jaar is vriendschap en andere ongemakken. Het Boekenweekgeschenk, Helder Hemel, is geschreven door de Vlaamse schrijver Tom Lenoir... en wordt verspreid in een oplage van bijna 900.000 exemplaren. Op vertoon van het geschenk kunnen mensen zondag in heel Nederland gratis met de trein. Dichter en columnist Nico Dijkshoorn schreef het boekenweek essay: verder alles goed. In zijn stal in Bretagne is de Franse superstier Jocko Besnay overleden. Het zwartbonte rund was de vader van 300.000 tot 400.000 melkkoeien... van het ras Prim Holstein. Het precieze getal is niet bekend... omdat niet alle landen zijn nakomelingen registreerden. Ook in Nederland lopen duizenden dochters van Jocko rond. De Franse landbouwcoöperatie, die zijn eigenaar was, verdiende 15 miljoen euro aan hem. En als dank voor bewezen diensten ging Joko na zijn carrière niet naar het slachthuis. Zijn kadaver zal worden overgebracht naar het Natuurhistorisch Museum in Parijs. Oekraïne heeft een rookverbod ingesteld voor cafés, restaurants en andere openbare gelegenheden. Het parlement heeft hem ingestemd in de aanloop naar het EK voetbal. De vroegere Sovjet-Republiek hoopt met het verbod op een beter imago dat aantrekkelijk is voor toeristen. Ondernemers die het verbod overtreden riskeren boetes van omgerekend bijna 1000 euro. Wie het verbod overtreedt kan onder de boete uitkomen door aparte geventileerde rookruimtes in te richten. TK Voetbal wordt deze zomer gehouden in Oekraïne en Polen en het begint op 8 juni. Het weer vanavond enkel opklaringen. Vannacht opnieuw zwaar bewolkt, minimaal rond 6 graden. Morgen droog en bewolkt, maar in het zuiden af en toe zon. Het wordt 10 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Hele goedenavond. Boeken staan vandaag centraal in twee dingen. Zometeen schakelen we live over naar het boekenbal in Amsterdam. En ik praat met een schrijver van een boek over de veronderstelde politieke macht van de koningin. En dat is de oud-minister van Justitie Ernst Heerst-Ballin. U hoorde het net al in het nieuws, om acht uur zijn de deuren van het boekenbal geopend in Amsterdam. De hele boekenwereld loopt nu op zijn paasbest over de rode loper van de stad Schouwburg in Amsterdam uh, ja, daar naar binnen. En daar loopt zometeen ook Nadine Paagman. Goedenavond. Goedenavond. Ja, U heeft een boekenwinkel in Den Haag. Ja, zeker. Die is ondanks uitgeroepen tot beste boekhandel van Nederland. Paaghandel heet de boekhandel gewoon. Uh, heeft u het al... Paagman heet Paagman, man, ja. Ja. Heeft, u, heeft u al iets uh, opgevangen van uh, wat er daar gebeurt aan de overkant? Want u zit in de balie aan de overkant van de stad Schouwburg. Ziet u al iets? Ik, ik zie nog niet veel, maar dat komt omdat mijn m, raam waaruit ik kijk niet direct uh, uitzicht heeft op de ingang. En ik ben net uh, op tijd aankomen rijden, dus uh, ik ben blij dat ik hier uh, net gearriveerd kon zijn. Ja, want wat, dus, uh, uh, dan ga ik gewoon vragen wat u aan heeft, ook altijd belangrijk op zo'n uh, moment. Hè? Hele hoge hakken. Uh, en een, uh, natuurlijk een glitter outfit. Dus uh, ja, feestelijk genoeg, denk ik. Ja, want hoeveelste keer is het dat u als zeg maar, boekhandelaar daar mag zijn vanavond? Voor mij is het de tweede keer. Mijn collega's zijn wel eerder geweest. En uh, mijn broer Fabian Paagman ook wel vaker. Maar voor mij is het de tweede keer. Ja, en, en, en is dat dan ook zo spannend als iedereen altijd zegt? Hè? Want iedereen is altijd enorm opgewonden als je daar kaarten voor hebt. Het is gewoon een hartstikke leuk feestje en uh, tuurlijk bijzonder en uh, hartstikke leuk om met uh, collega's daar uh, naartoe te gaan en veel uh, bekenden, dus dat is uh, natuurlijk altijd, uh, altijd spannend. Ja, want wat gaat u daar nou vanavond doen? Gaat u gewoon feest vieren of gaat u ook als uh, eigenaar van een grote boekhandel gewoon zorgen dat u daar zaken doet? Ja, zaken doen. Ik weet niet in hoeverre dat uh, gaat lukken. Maar je bent daar natuurlijk wel altijd in een bepaalde rol. En we gaan zeker genieten. Maar er zal altijd een zakelijk element uh, daar uh, ja, toch ook wel aanwezig zijn. Ja, en wat is dat zakelijke element dan? Nou, als je auteurs uh, ziet die, waar je graag mee in contact wil komen voor eventueel een uh, bezoek aan je winkel of wat dan ook. Hè, of uitgeverijen of mensen van marketing, promotie uh, waarmee je onlangs contact hebt gehad. En ja, toch nog een uh, paar dingetjes uh, op tafel liggen of neerleggen. Dan is dat natuurlijk uh, altijd een goed moment. Of ze het zich nog herinneren, de volgende dag is natuurlijk een tweede. <laughs> ja. Maar het is altijd goed om uh, dat even te noemen. Ja, Welke schrijver wilt u strikken vanavond? Oeh, dat is een hele goede vraag. Nou, we, hebben er, we hebben een heel druk uh, boekweekprogramma bij ons. Dus voor, voor de boekweek in ieder geval op dit moment geen, uh, geen wensen meer, uh, gelukkig. Maar ja, er zijn altijd, uh, er zijn natuurlijk altijd mensen die... Noem graag, eens iemand. Oeh uh, oh, ja, ik vind het moeilijk om nu uh, direct uh, iemand te noemen. Maar ik denk, god, die hebben we uitstaan en dat uh, daar hebben we nog niks uh, van gehoord. Maar wie zou het uh, graag in uw winkel willen hebben? Ook al staat hij nog niet uit, maar wie, wie uh, mist er nog echt in Paagman? Nou, wie, ik graag, wie we graag wilden hebben, maar dat is niet gelukt, uh, uh, uh, vooralsnog is um, uh, uh, de, de auteur van uh, de biografie van uh, Steve Jobs. Maar dat is omdat hij in Nederland... Hij zou komen, maar hij is maar kort in Nederland en wil liever tijd met zijn vrouw spenderen dan uh, boekhandelsbezoeken doen. Nou ja. uh, dus dat Ach. is natuurlijk een hele goede reden ook, <laughs> dat zeker weten. Um, maar die maar, loopt daar vanavond ook niet rond natuurlijk, hè? Want dat is gewoon een Amerikaan. Ja, precies. Die loopt daar zeker niet rond. Maar de uitgeverij natuurlijk wel. Dus hè, via dat kan je natuurlijk ook wel... Uh, ja, dat, dat is natuurlijk belangrijk om die contacten altijd warm uh, te houden. Um, wie hebben we nou... Goed, nee, ik, heb, ik kom misschien me even niet, uh, niet te binnen. We ja, hebben dat... een hartstikke mooi programma. We hebben uh, Tom Lanois, die bij ons uh, deze week uh, te gast is. We hebben Nico Dijkshoorn. we hebben uh, Robert Vuijsje te gast. We hebben Paulien Cornelissen binnenkort. Dus ja, we hebben een hele mooie programmering. Ja, want zo'n Boekenweek is dat inderdaad het hoogtepunt voor een uh, boekhandel. Een van de hoogtepunten. Zeker, ja, heel belangrijk om weer goed onder de aandacht te brengen natuurlijk bij de mensen. De week van het boek om weer, ja, het boek staat natuurlijk helemaal centraal deze komende anderhalf, twee weken. Dus dat is natuurlijk altijd heel erg belangrijk. Ja, want de boekhandel Paagman in Den Haag is een familiebedrijf, hè, opgericht Klopt. door uw opa. Ja. En daarna is uw vader ermee verder gegaan. En nu wordt het door u en uw broer gerund. En afgelopen februari werd u door een vakjury aangewezen als de beste boekhandel van het jaar 2011. Ja dat eigenlijk in een jaar dat het toch niet zo makkelijk is voor de boekhandels. Laten we even luisteren naar het volgende. Ik denk dat er dus behoorlijk wat boekhandels uh, moeten gaan sluiten helaas. En uitgevers? Idem dito. Er zijn er te veel. De grootste verkoper van e-books, Amazon.com, krijgt geduchte concurrentie. En ik zal heel ouderwets zijn, maar geef mij maar een boek wat ik kan ruiken, wat ik vast kan houden, waar ik in kan bladeren. Het lijkt me voor vakantie heel handig als je een stuk of dertig boeken mee wil nemen. Wij verkopen dus ook via internet en daarin zien we een hele grote gooi. Het is een misverstand om te denken dat er in de boekenbranche makkelijke winst te behalen is. De boekenbranche is iets van de lange termijn, iets van ook liefde voor het vak. Het verandert continu, dus je moet continu meegaan op de ontwikkelingen. Ja, dat is eigenlijk in de notendop een beetje wat er aan de hand is. Hè. Uh, uh, de e-books, de e mensen hebben tegenwoordig een, een apparaatje waar ze een boek op lezen. De internetverkoop, uh, het gaat slecht met uh, de handel. Uh, wat merkt u daar eigenlijk van uh, Nadine Paagman, bij u in Den Haag? Met ons gaat het goed. Heel erg goed. We hebben positieve resultaten vorig jaar uh, het jaar mee afgerond. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, denk ik dat we het uh, dat we het heel goed doen. Daar ben ik hartstikke trots op en. Maar minder jij... goed heb ik begrepen dan andere jaren. Iets minder, ja, ja, maar nog steeds heel goed. En ik vind het zo jammer dat uh, dat er continu die negativiteit, uh, ja, het naar buiten komt. Want ik, ik ja, daar, daar heb je gewoon met z'n allen niks aan. Je moet uh, uh, altijd mee met met je tijd en uh, de tijden veranderen altijd. En misschien was het uh, een aantal jaren geleden. Heel erg goed. En ja, nu in deze tijd is het weer anders. En misschien ja, wat even, minder... even een cijfer noemen: goed. ten opzichte van 2009 is de boekenomzet in 2011 met bijna 10% afgenomen. Ik bedoel, dat, je kunt wel denken van we moeten niet te negatief zijn. Ja, we hebben vorig jaar nog niet lust. Ja, u dan wel, maar u weet dat het met ja. de boekhandels in zijn algemeenheid toch een stuk slechter gaat. Ja, maar gaat. ik kijk, kijk vooral naar mezelf en ik, uh, uh, ja, ik denk dat uh, de kansen er zeker nog zijn. Maar je moet wel mee met je tijd en je moet wel uh, ja, daarin natuurlijk steeds blijven ontwikkelen en veranderen. Ja. En, uh, de tijden veranderen altijd en deze tijden zullen ook weer een keer uh, omslaan naar de andere kant. En zo, zo, zo was het natuurlijk toen ook. En uh, om te blijven denken dat het altijd <coughs> zo blijft, dat is natuurlijk niet realistisch. Nee, maar goed, ik bedoel, uh, het is ook een feit dat die, dat die uh, omzet in Nederland bij de boekhandels is afgenomen. U zegt, bij ons uh, zien we een daling, maar uh, we hebben nog steeds geplust, zoals u dat noemt. Ja. Wat is dan uw geheim? Ja, nou, wat ik wat ik zeg, hè, bezig blijven, maar dat, dat zijn we eigenlijk al hebben we eigenlijk ja, altijd gedaan. En voor ons... Um, is het zo dat dat uh, uh, zit bij ons echt in het bloed zeg maar, hè? dus altijd op zoek zijn naar vernieuwing, naar beleving uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat, uh, dat winkels uh, uh, zich realiseren dat maakt niet uit eigenlijk de hele retail uh, dat uh, functioneel winkelen dat dat gewoon steeds minder wordt en dat het vooral ja, fun shoppen hè? dus uh, mensen moeten wat uh, uh, kunnen beleven en moet er moeten verrassingselementen in zitten en er moet een reden zijn, behalve je sec je product, dat mensen je winkel inkomen. En hoe is dat dan bij u? We hebben net onze nieuwe kinderboekwinkel geopend... Uh, afgelopen oktober. Um, ja, ik, er zijn geen woorden voor... Om, om dat uit te leggen. Er zit... Uh, der, dat is... Eigenlijk alleen maar beleving, allerlei kasten waar van alles in gebeurt, waar dingen in bewegen, waar nou ja, dingen te vinden zijn, te onderzoeken, te ontdekken voor kinderen. Um, de, de, ja, de, de, het is een soort sprookje als je het binnenstapt. Dus uh, de, ja, kinderen, maar ook ouders, opa's en oma's, die, uh, die zijn gewoon de winkel niet uit te krijgen. Nee, dit is gewoon een boek in een kast, dat is niet meer voldoende? Nee, nee, totaal niet. Nee, nee. zeker niet. En er is ook een restaurant in uw boekhandel bijvoorbeeld? We een groot horecagelegenheid van ontbijt tot aan dagverse avondmaaltijden serveren we daar. We zijn elke avond ook geopend. Heel belangrijk onderdeel en toegevoegd waarde van ons bedrijf, maar doen we ook... Al twaalf jaar. Dus dat is ook niet van de laatste tijd. We hebben net. Uh, we hebben ook een grote kantoorvakhandel. Die hebben we vorig jaar ook helemaal. In een nieuw jasje gestoken en vernieuwd. We hebben een postagentschap. Uh, ook in onze winkel uh, zitten. Dus uh, ja, klein uh, postkantoor. Uh, we hebben een uh, afdeling muziek. Met dvd's. En ja, we proberen toch. Uh, heel veel promotionele activiteiten te organiseren. Van lezingen tot aan interviews. Op muzikale optredens. Noem het maar op. Hè. Hoe gekker, hoe beter. En hoe diverser. Zo, hoe beter. Ja. Maar is dat eigenlijk ook niet een beetje treurig? Dat je gewoon het niet meer kan uh, uh, afdoen met, met inderdaad gewoon goede boeken uh, in een kast of mooi in nee, een vitrine? Nee, dat is alleen maar saai. Ja, ja, dat vindt u toch ook wel. Kan een boekhandelaar dat eigenlijk wel zeggen? Dat boeken in een kast saai zijn? Nou, sek, een boek op de plank en verder, ja, verder niks, is voor wat mij betreft saai. Ja. 2012 red je het daar niet meer mee. Nee, maar dat vond ik tien jaar geleden ook al saai. dat dus ja, dat ja, eigenlijk... het niet aan mij besteed, om nee, maar... gewoon in je winkeltje te staan met je vitrine en je sleuteltje in je hand. Maar, maar vindt u dan eigenlijk dat, dat collega's van u misschien ook een beetje de boot hebben gemist en daar ook te weinig vernieuwend zijn geweest? Nou, ik denk wel dat er, ja, dat er sommige winkels in het algemeen zijn en ook boekhandels waarvan ik denk van ja, god, die, die zijn toch te weinig met de tijd meegaan. Maar er is ook een keus geweest. Dus ja, als iemand daar dan helemaal achter staat, dan is dat ook goed. Ja, en, en het feit dat u een familiebedrijf bent... Uh, ik las laatst een onderzoek van de Universiteit Nijenrode... en daaruit blijkt dat familiebedrijven uh, veel beter bestand zijn tegen de crisis. Uh, zit ja. daar een kern van waarheid in, denkt u, als u daar met uw eigen ogen naar kijkt? Nou, nee, ik kan me daar wel een voorstelling bij maken. Aan de andere kant vind ik het moeilijk om dat te meten. Omdat ik uh, ja, niet ergens anders uh, lang werkzaam ben geweest in een bedrijf van het formaat van het onze. Um, ik weet alleen dat uh, doordat ik met familie mijn bedrijf run en operationeel houd, uh, ja, dat er toch een uh, groot stuk vertrouwen. Je weet wat je aan elkaar hebt, loyaliteit, dat soort zaken, dat uh, je inzet, dat is toch. Uh, ja, voor een groot gedeelte wordt dat ook natuurlijk bepaald omdat je familie van elkaar bent. Ja, want u en uw broer, die nou de zaak leiden, die zijn natuurlijk gewoon opgegroeid daar in die boekhandel. Ja, ja zeker weten. Ja, dat ja. Zit, zit u in het bloed eigenlijk, hè? Een beetje wel, ja. Ja, het ondernemen, zeker. Ja, ja. ja en, en, en dat was toen nog de winkel met de saaie kasten? Nou, dat viel, dat viel wel mee. Want mijn, uh, mijn vader die, uh, mijn opa is boekhandel begonnen. Uh, mijn vader de kantoorvakhandel daarnaast. Dat, uiteindelijk is dat samengevoegd toen hij dat dan weer van zijn vader uh, overnam. Maar zij waren zelf ook al beide, ook wel actief al met, um, uh, ja, auteurs uitnodigen of wat dan ook, hè, en, of promotionele. Acties wel anders, maar ze waren toch altijd, wel, uh, ja, toch altijd wel daarmee bezig om naar buiten te treden. Zondag uh, opening uh, uh, voor het eerst als de enige winkel in Den Haag uh, mee van start te gaan. Dus ja, toch altijd wel uh, ja, anders, anders bezig zijn. En kijkt uw vader nog stiekem mee uh, hoe u het doet? <kijkt> hij is altijd natuurlijk hartstikke geïnteresseerd, maar hij is geëmigreerd naar Canada, dus de afstand maakt het een beetje lastig. Uh, maar hij is af en toe is hij nog wel uh, in Nederland, dus dat is natuurlijk hartstikke leuk om, uh, ja, om hem te laten zien. Ja, en, en, en nog heel even naar de toekomst, want we hoorden net ja. toch in dat fragment, hè, die e-books. Mm -hmm. uh, ja, u kunt zeggen van ik ga uh, ik, ik, ik ga met mijn tijd mee en ik heb een ander soort winkel gemaakt. En dan komen de mensen ja. nog steeds met plezier naartoe. Ja, Maar ik kan me ook maar zo voorstellen dat het toch echt anders wordt in de toekomst. Dat mensen echt gewoon die boeken... Nee, op... het wordt ook anders, tuurlijk. En mensen zullen ook steeds meer de e-books de, de e zullen toenemen. We verkopen ze ook op onze website. We verkopen ook de e-readers uiteraard, dus daar doen we ook zeker uh, aan mee. Is ook een belangrijk onderdeel. Maar ik denk eerder dat mensen hun tijd... Uh, uh, ook vooral anders besteden uh, dan dat ze overgaan naar digitaal lezen. En dat is misschien nog wel lastiger. Een grotere uh, om, bedreiging. Een grotere bedreiging. En omdat mensen minder lezen. Uh, social media, uh, uh, spelletjes op je computer. Nu heb je weer uh, Draw It of ja. zoiets. Ja, ik heb uh, er ook kennis uh, meegemaakt Ja, ja heel leuk uh, trouwens. Nou ja, precies. Of het woord of ja. wat dan ook. Uh, ja, mensen op een gegeven moment is je tijd op. In een dag komen niet meer uren. Dus uh, Um, wat dat betreft uh, zal er gewoon een verschuiving plaatsvinden um, en het, het, het boek zal zeker, tenminste ik heb het geloof erin, dat het boek zeker zal blijven bestaan. Maar dan, ja, dan wel uh, de, in een misschien beperkter of ja, de, een kleiner oppervlakte van de winkel dat, zal, uh, dat in beslag zal nemen. Nou, de toekomst zal het leren. Het is een cliché, maar eh, ook altijd weer waar. Mag ik u Zeker. heel veel succes wensen op dat boekenbal, op die hoge ja, hakken? Ja, dank u wel. <laughs> dank u wel, dat gaat lukken. En dansen, hè, vanavond. Dat hoort Zeker er weten. Bij. Goed, Zeker. Dank u wel. Graag gedaan. Nadine Paagman was dat. En zij heeft samen met haar uh, broer de boekwinkel Paagman in Den Haag... vorig jaar nog uitgeroepen tot de beste boekhandel van Nederland. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. Mijn volgende gast heeft ook een uh, boek geschreven met de titel De Koning. En de schrijver is oud-minister Heers Balling van Justitie. Goedenavond. Goedenavond. Ooit op het boekenbal geweest. Uh... Ja, ik ben daar uh, een paar jaar uh, geleden is, uh, geweest. En uh, daar kwam ik uh, ook weer uh, bekenden tegen, zowel uh, mensen die schrijven uit de schrijverswereld, uh, maar uh, ook mensen politiek en maatschappelijk uh, actief. Uh, maar ik ben er maar één keer geweest. Mijn uh, ouders zijn er veel vaker geweest... want mijn vader was bezig met auteurs- en uitgeversrecht. En uh, ik herinner me uit mijn, uh, mijn kinderjaren in Amsterdam... dat ze uh, elk jaar uh, naar het boekbal gingen. God, wat grappig. Ja. Zo kan het zijn. Ik had het eigenlijk niet verwacht dat u er ooit geweest zou zijn. Ik dacht, u bent nooit minister van cultuur geweest. Uh, dus waarschijnlijk bent u daar nooit uitgenodigd. Maar toch, wat, wat, was dat wel leuk ook om daar rond te lopen? Ja, die... en of het leuk was. Want je kunt er... Uh, er wordt altijd, uh, heeft men het over de muziek en uh, dergelijke. Ja, natuurlijk. Er is, uh, alle, zijn allerlei soorten muziek in de verschillende zalen. Maar je kunt er ook een heleboel goede gesprekken voeren. En ik ben ook ver met... Uh, uh, ik heb natuurlijk zelf uh, nu niet voor het eerst uh, iets geschreven. Ik heb heel wat geschreven door Precies. de jaren heen. Ja. En uh, ik hoop de komende jaren nog wat meer te schrijven. Ook voor mensen met uh, een andere achtergrond dan de juridische. Maar die wel geïnteresseerd zijn in politieke en maatschappelijke onderwerpen. Dus voor mij is het ook een deel van uh, waar ik aan werk. Ben. Dan, dan krijgt u weer een uitnodiging voor dat boekenbal waarschijnlijk. <laughs> ja, in de wie weet. Ja. Goed, laten we het hebben over uw boek. Uh, want dat gaat eigenlijk over de, de macht van de koningin. Want de discussie in Nederland gaat toch: heeft de koningin nou te veel politieke macht? Ja, zegt de meerderheid uh, in de Tweede Kamer. Ze heeft bijvoorbeeld te veel invloed op de kabinetsformatie. Maar u zegt eigenlijk nou, dat is onzin. En uh, u heeft dat helemaal uitgevlooid. Uh, uh, u zegt. Dus, er staat van alles in de grondwet. Maar ik vind dat er heel veel misvattingen zijn over die macht van de koningin. Wat is dan volgens u de grootste misvatting? Dat er eigenlijk niets veranderd zou zijn aan het koningschap. Ik heb uh, mijn uh, een klein boek over de koningen als ondertitel gegeven... Continuïteit en perspectief van het Nederlandse koningschap. En op de voorplaat zie je de landing van Willem I uh, bij uh, in 1813. En eh, toen hij net geland was... in de eerste decennia daarna... nog een flink stuk van de 19e eeuw... was de, was de koning inderdaad... het centrum van de macht in Nederland. En dat kun je ook politieke macht eh, noemen. Uh, hij uh, beheerste... de uitvoerende macht. De regering... Uh, had een overwicht op de wetgeving. Er was al zijn tijd dat... een deel van het parlement door hem werd uh, benoemd. Uh, dat waren de verhoudingen... van de 19e eeuw. Maar... Uh, wat je ziet op het terrein van uh, het staatsrecht, heel vaak, uh, ook bij andere onderwerpen, dat is dat er met behoud van vormen een heel nieuwe inhoud kan ontstaan. En die inhoud is nu bepaald door de democratie, door de openheid, door uh, gelijkheid tussen uh, mensen. En dat heeft het koningschap veranderd. En het klopt gewoon niet om de koning nog, de positie van de koning, van de koningin... nog te interpreteren naar de modellen van de 19e eeuw. En dat heb ik in uh, dit boek duidelijk willen maken. Ja, want laten we even kort luisteren naar de discussie... zoals die op dit moment over de koningin wordt gevoerd. De koningin moet een andere rol krijgen bij de kabinetsformatie. Primaat van de formatie komt te liggen daar waar het hoort... bij de gekozen volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer. Wij willen dan ook dat de koning geen lid meer zal zijn van de regering... geen voorzitter meer zal zijn van de Raad van State... en geen rol meer zal hebben bij de kabinetsformatie na de verkiezingen. Mijn stelling is dat als de koning geen lid is van de regering... dat in het extreme geval de monarch Saalsre Paul Witteman... een heel ander verhaal zou kunnen vertellen dan de minister-president. De laatste was premier Rutte en daarvoor dus Geert Wilders. Hoe luister ja, je, je daarnaar? Uh, nou, mij valt een paar dingen op in wat ze zeiden. Uh, ze gebruikten alle twee de uitdrukking dat de koning geen lid meer moet zijn van de regering. Maar dat is een heel verkeerde voorstelling van zaak. Dan krijgen de mensen de indruk dat er een vergadering is... waarin de koning als lid van de regering met de minister samen zit... om daar het regeringsbeleid te bepalen. Dat staat helemaal niet in de grondwet. En het is al helemaal niet de realiteit van ons staatsbestel. In de grondwet staat dat de regering wordt gevormd door koning en ministers. Maar in de grondwet staat ook dat de ministerraad... beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid. Koningin zit er dus... helemaal niet bij. Die koningin zit daar helemaal niet bij. En als je die woorden gebruikt... Uh, uh, de de minister-president nam dat helaas over. Maar uh, dat moet een soort slip of de tong zijn geweest. Er staat helemaal nergens in de grondwet dat de koning lid is van de regering. Dat geeft heel verkeerde beelden. 19e-eeuwse beelden. Ja, want dat, en, dat was toen wel. Hè? Even weer terug naar Willem I. Ja, toen was dat allemaal nog wel zo. Maar u zegt eigenlijk in de loop der tijden is dat gewoon heel anders geworden. Dat is heel anders geworden. En het is geloof ik meer dan een eeuw geleden dat de uh, koning uh, nog vergaderde met zijn ministers in een vergadering om te beraadslagen over het uh, regeringsbeleid. Um, uh, dat is één punt. Het tweede punt dat me opviel is uh, natuurlijk als er wordt gezegd de koning moet geen voorzitter zijn van de raad van state. Ja, zeker in de wet, in de grondwet staat dat de uh, de, uh, de koning voorzitter is van de raad van state. Maar het werk van de raad van state wordt gedaan onder leiding van de vice-president. Er is een aparte uh, afdeling die over de wetten adviseert en die wordt voorgezeten door de vicepresident. En er is een andere afdeling met onafhankelijke rechters die recht spreekt. Dus ook daar een verkeerd beeld gemodelleerd naar de 19e eeuw. En bij de kabinetsformatie, uh, de, daar heeft de koning een rol. Zoals de koning een rol heeft als staatshoofd in het, um, in het zorgen voor de continuïteit. Op het moment dat de koning um, uh, zijn handtekening zet onder een, um, uh, een wet wordt daarmee tot uitdrukking gebracht dat dit de officiële kracht van wet heeft. Dat betekent niet dat daar een persoonlijke opvatting van de koning of van de koningin in zit. Um, uh, als we het hebben over de kabinetsformatie, dan is er wel meer betrokkenheid. Maar um, ik heb dat geanalyseerd. En vanaf de Tweede Wereldoorlog zie je dat de, um, de koningin steeds een soort vast patroon volgt... van het beoordelen uh, wat een meerderheid in de Kamer en aanvaardbare samenstelling van het kabinet Dus dan volgt ze eigenlijk de volksvertegenwoordiging, zeg. Ja, en als de volksvertegenwoordiging daar nog verder in zou willen gaan, dan kan ze natuurlijk ook in een uitspraak, een Kameruitspraak, die mogelijkheid is eigenlijk al sinds 1972 aanwezig, aangeven wie zij vindt dat in dat formatieproces de leiding moet nemen. Maar dat heeft de Kamer tot nu toe niet gedaan. De koningin heeft dus de rol om te luisteren naar de fractievoorzitters, beoordeelt dan wat de meerderheid wil en volgt dan een soort ABC met als eerste voorkeur een parlementair meerderheidskabinet. Dat wordt geleid door een premier uit de grootste fractie. Maar, maar toch is de discussie gaande, en dat weet u ook, dat ja. juist bij die kabinetsformatie de koningin dit allemaal maar niet meer zou moeten doen. Wat vindt u daar dan van? Als de Kamer vindt dat de koningin het niet meer moet doen... dan heeft ze alle mogelijkheden eigenlijk al heel lang... om zelf in gesprekken die dan ongetwijfeld in achterkamers worden gevoerd... om een meerderheid te vinden voor een Kameruitspraak te doen. Wat in wezen hetzelfde is wat de koningin nu ook doet. Namelijk beoordelen met hulp van een informateur hoe de meerderheid eruit ziet. En dat kan, misschien gaat het wel gebeuren de volgende keer... Uh, maar tot nu toe heeft de Kamer wel steeds gezegd dat ze dat misschien wil gaan doen en nooit gedaan. Wat ik belangrijk vind, en daarom heb ik dit ook geschreven allemaal, dat is die oude beelden, in feite die 19e eeuwse beelden, weghalen. En uh, goed kijken hoe het werkelijk functioneert. En dan zie je dat de, het koningschap een ander karakter heeft gekregen, niet een centrum van politieke macht is, maar als staatshoofd de eenheid van ons staatsbestel, van onze samenleving, tot uitdrukking brengt. Um, uh, voortdurend ook, en dat is ook de betekenis van toespraken van de koningin... laat blijken dat alle Nederlanders haar even dierbaar zijn. Betrokkenheid, ja. nou, luisteren... Dat... Ja, want laten we even, u heeft het over ja. toespraken. Uh, want in 2010, uh, en, en, en eigenlijk gebeurt dat elk jaar wel weer een beetje... komt er dan weer zo'n discussie over die toespraken. Bijvoorbeeld de kersttoespraken. Daar heeft iedereen het altijd weer over. De PVV heeft daar ook het een en ander over gezegd... bij de laatste uh, toespraak van de koningin tijdens de kerst. Laten we even luisteren. De koningin wordt zwaar gecensureerd, en dat zou te maken hebben met de gedoogsteun van de PVV. Ik heb dit jaar gemerkt, toen ik haar hoorde dat ze zwaar gecensureerd was. Want um, ze heeft allerlei dingen niet kunnen zeggen die ze wou zeggen. Ja, omdat de PVV het daar niet mee eens zou zijn. Nou, dat soort dingen. Ik, ik, ik heb helemaal niemand nog nooit in het leven gecensureerd. Laat staan, de koningin. Alles wat koningin Beatrix zegt in het openbaar... dat valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat Mark Rutte, premier Rutte, moet dat goedkeuren. Ook die kersttoespraak die zij zelf schrijft. Ja, is dat nou, uh, meneer uh, Heersballing toch politieke invloed van de koningin, die kersttoespraak. Hoe denkt u daarover? Nee. nee, dit soort reacties zegt meer over de PVV... dan over de kersttoespraak van de koningin. Um, want uh, de kersttoespraken daar kun je wel uh, bepaalde onderwerpen in uh, herkennen... die de koningin ter harte gaan en die bij haar functie als uh, koningin passen. Verbindende factor zijn in de Nederlandse samenleving. En um, dat is niet politiek. Um, uh, je kunt... In een bepaalde opvatting kun je alles politiek maken. Dat, als je, er zijn opvattingen die zeggen... politiek is denken in termen van vriend en vijand. En dan is degene die het niet met jouw opvattingen eens is... over welk onderwerp dan ook, dat kan zelfs geloof zijn... die is jouw politieke vijand. Um, dat is niet mijn opvatting van politiek, voor alle duidelijkheid. Maar dat zult u waarschijnlijk ook wel, uh, <laughs> ook wel weten. Uh, maar er zijn mensen die zo redeneren. En die dus alles tot politiek maken. En als de reactie op zo'n kersttoenspraak die um, de... De, de, de klankkleur en de inhoud heeft van um, onderwerpen aan de orde stellen... die voor iedereen in ons land van belang zijn. Als de reactie daarop is dat dat politiek is... Ja, dat zegt meer over degene die die kritiek uit dus de PVV dan over de kersttoespraak. Ja, zou er dan helemaal niks verbeterd kunnen worden... aan hoe de koningin op dit moment zeg maar in de samenleving staat? Ik heb geprobeerd met uh, dit kleine boek over het koningschap... Um, ja, uh, analytisch, uh, goed kijkend naar de realiteit, naar de ontwikkeling... die het koningschap heeft doorgemaakt aan te geven... waarin de waarde gelegen is. Verbindend, open naar binnen, open naar buiten ook. En uh, ik denk dat er uh, alle reden is om, uh, als het ware, uh, dat uh, ja, te waarderen... om daarvan te houden, om uh, te zien hoeveel betekenis dat heeft voor ons land... en daar ook minder uh, krampachtig over te spreken. Meer openheid, minder, minder Meer. spastisch, zeg maar, met het geheim van het paleis. Ja, dat, dat hoor ik politici ook wel eens zeggen. Op het moment dat dan wordt gevraagd... Uh, wat heeft u met de koningin besproken? Dan zeggen ze, ja, dat is het geheim van, enzovoort. Kijk, het is volkomen terecht dat ze daar overzwijgen wat ze hebben besproken. Maar het moet niet de klankkleur krijgen van dat er iets geheimzinnigs nee. gebeurt. Want u bent daar zelf natuurlijk als minister ook heel vaak geweest. Ik bedoel, wat zou u dan altijd bijblijven? Dan kunt u nu wel even een tipje van de sluier oprichten. Nou, vooral de betrokkenheid van de koningin. En dan denk ik misschien nog niet eens zozeer aan de, uh, aan de uh, gesprekken... maar uh, wel aan de ontmoetingen. Bijvoorbeeld toen ik uh, de koningin mocht begeleiden bij haar uh, bezoek met haar gezin aan de Nederlandse Antillen. Toen waren we op een gegeven moment op Sint Maarten. En toen wilde de koningin heel graag ook die delen van Sint Maarten zien... de sloppenwijken waar de mensen het moeilijk hebben. En toen um, uh, ging de koningin, ik was daarbij... en er was nog één iemand anders bij die um, daar goed de weg wist... en geen beveiliging eromheen... en ging geïnteresseerd en toegewijd op de mensen daaraf. En ik zou zeggen dat... Ja, voor mij is dat eigenlijk een beeld van de waarde van de betrokkenheid van eh, iemand die staatshoofd is, die geen politieke functie vervult, maar wel eh, ja, midden in onze samenleving staat. Goed, Mag ik u danken voor het praten over het boek De Koning, Continuïteit en perspectief van het Nederlands Koningschap, geschreven door de oud-minister van Justitie, Heers Ballin. Dank u wel. Dank u wel ook. Het is uh, half negen al, 2-dingen.nl. Daar kunt u alles terugvinden over deze uitzending. En zometeen Luc Inkink, BNN Today. Ja, goedenavond. Uh, wij, komen, wij gaan even naar de Boekenbal, even kijken hoe het daar is. En we ja. hebben veel voetbal natuurlijk. En als ik dit doe, hè, zo... <tie> <tie> <tie> Moet jij dan ook al gapen? Beetje wel, ja. Ja, dat krijg je heel snel, hè. Uh, zometeen het antwoord de op de vraag hoe dat eigenlijk komt. Komt allemaal naar het nieuws met Gert Kloek. Radio 1. NOS de, de FED, de centrale bank in de Verenigde Staten, is positiever over de Amerikaanse economie dan eerder dit jaar. Volgens de FED zijn de spanningen op de financiële markten afgenomen. Al blijft er wel reden voor bezorgdheid. Handelaren in de VS zijn optimistisch, de detailhandelsverkopen zijn gestegen. En er komen banen bij. De Boekenweek begint vanavond, traditiegetrouw, met het Boekenbal in de Amsterdamse stad Schouwburg. Schrijvers, uitgevers en andere genodigden vieren vanavond feest. De Boekenweek Boekenweekgeschenk is geschreven door Tom Lanois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 Luc het is dinsdag 13 maart, 2 over half negen. Goedenavond. Nikki de Jager is 18 jaar en zet filmpjes over make-up op YouTube. En dat is een enorme hit. Er kijken wel 2 miljoen mensen naar haar filmpjes. Na 9 uur hoor je wat haar geheim is. En het Polen-meldpunt van de PVV dat heeft vandaag weer eens voor discussie gezorgd. Deze keer in het Europese parlement in Brussel. Jos Kreugel gaat langs, een heel jong kereltje. En dit is een van de nummers die geproduceerd is door een 14-jarige jongen uit Schiedam. Op zich al bijzonder, maar helemaal bijzonder dat hij ook daarvoor nog eens gestopt is. Want hij studeerde al op de TU in Delft. Eigenlijk gewoon een wonderkind. Ja, en, uh, wil je meekijken hier in de studio? Dat kan uiteraard. radio1.nl. De New Kids stoppen ermee. Dat hebben ze vandaag bekendgemaakt op een heuse persconferentie. Zometeen praat ik uitgebreid met deze gasten. Kijk, blijf godverdomme van mijn bier af! vuile kuthoer! hoer! met roten de wel, jong. Bam! Nou, en van de new kids. ja, is de stap echt zo ontzettend klein naar Robert Meder voor de sport. De Chess Champions League avond, jongen. Bam! <laughs> Twee ploegen die plaatsen zich vanavond voor de kwartfinales in beide duels zal het erom spannen. Bayern München moet een 1-0 achterstand tegen FC Basel weg zien te werken. Ronald van der Geer, lijkt me geen formaliteit. Zeker niet, omdat de nogal in Winning Moet verkeert. Tona is in Zwitserland nu ook weer de ranglijst aanvoert. En eigenlijk niet meer weet wat verliezen is. In augustus voor het laatst in de competitie. En Van Benfica verloren in oktober. En voor de rest gaat... Uh... Alles eigenlijk voor de wind voor de Zwitserse ploeg. Daarentegen tegenstander Bayern München kent een dubbele druk. Men wil logischerwijs verder. Men zit in niet al te best vaarwater. En de finale is ook nog eens een keer in München. Nou, Met die uitgangspunten gaat men straks proberen een 1-0 uit nederlaag goed te maken. Dat doet men met in elk geval Arjan Robben in de basis. Hij start straks aan de rechterkant. Sowieso heeft Joep Heinkes geen aanpassingen gedaan... na de verrassende 7-1 overwinning op Hoffenheim... Van van afgelopen weekend. Ja, en bij FC, is FC Basel daar een hele opvallende naam. Dat is de naam Shakiri, het grote talent van Zwitserland... die inmiddels al weet dat hij aan het einde van dit seizoen verkast naar München. Arjen Robben dus uh, vanavond met Bayern München in actie... in een andere internationals speelt ook. Wesley Sneijder moet op een internationale... de uh, bolwerken een ronde verder te komen. De Italiaanse ploeg ontvangt Olympique Marseille. En ook dat is geen makkie. Frank Wilaert, Nee, bepaald niet. Dat is wel gebleken in Frankrijk... waar uh, Olympique in de allerlaatste tellen van de wedstrijd... nog even snel 1-0 maakte uit een hoekschop via IU En uh, daardoor moet Inter dus die 1-0 achterstand nu gaan goedmaken. Toen was het zo dat Inter totaal niet lekker in de vel zat. Vijf wedstrijden achter elkaar verloren. Geen doelpunten maken. En dan uh, uh, moet je ook nog tegen Olympique Marseille uh, spelen. Ja, uiteindelijk liep dat dus niet goed genoeg af. Hoewel een 1-0 achterstand nog wel te overbruggen is. Op dat moment was Olympique Marseille in een bloedvorm. Sinds die wedstrijd Olympique Marseille niet meer gewonnen. Niet meer gescoord in de afgelopen week. Inter een keer gelijk gespeeld en afgelopen weekend gewonnen van Kievo. Ook weer eens doelpunten gemaakt. Kortom, nu zijn de rollen ineens totaal omgedraaid. Maar of dat ook een spectaculaire wedstrijd van Inter gaat opleveren... Ja, daarop zou je eigenlijk van tevoren al kunnen zeggen dat kan bijna niet. Want Inter speelt geen spectaculaire voetbal. Hier zullen niet veel goals gaan vallen. Dus misschien wordt het wel uh, verlengen of zo. In ieder geval een kleine overwinning voor één van de twee uiteindelijk. Maar uh, welke ploeg vandaag in vorm is, dat is nog afwachten bij Inter tegen Olympiek. Marseille, met natuurlijk Snyder in de basis. Nou, stemming zit er in ieder geval goed in, zo te horen. Ik zit een nieuw kit achter hem. zit een kit, ja, <lacht> no kiet. Um, de wedstrijden beginnen om kwart voor negen. Uiteraard flitsen in BNN Today en ook vanavond om tien uur in NWS langs de lijn. André Ooyers stopt met voetballen. Verdediger van Ajax is 37 jaar en houdt het aan het einde van dit seizoen voor gezien. Je voelt op een gegeven moment dat het, ja, dat het klaar is. En dat moment heb ik de laatste weken echt, uh, echt gevoeld dat, dat de twijfel toestond van oké, okay,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 Uh, het eind van het seizoen zit erop, want uh, ik wil wel benadrukken, het is, het is pas aan het eind van het seizoen. Ooyer begon zijn betaald voetbalcarrière in 1994 bij Voordendam. Daarna speelde hij onder meer 11 seizoenen bij PSV. Komt drie jaar uit voor Blackburn Rovers en speelde hij de afgelopen twee seizoenen dus voor Ajax. Ooyer speelde 55 Interlands en kwam in actie op twee uh, EK's en twee WK's. Tot slot, Vincenzo Nibali heeft de rittenkoers Tireno Adriatico op zijn naam geschreven. Dat is een wielenkoers. De Italiaanse wielrenner maakte in de laatste tijdrit zijn achterstand op Chris Horner goed. Johnny Hoogeland, van vakantieverleid DCM, werd vijfde en was de beste Nederlander. Ploeggenoot Wout Poels won het jongerenklassement. Dat was het, wat mij betreft, om tien uur meer. Kijk, Robert, dankjewel. Radio 1, PNN Today. Iedereen die je van het is in de boekenwereld is vanavond in Amsterdam voor het boekenbal. Schrijver Philip Huff is daar natuurlijk ook. Die kan je kennen van de boeken Niemand in de Stad en Dagen van Gras. Het is bijna zijn vierde boekenbal en hij staat nu voor de deur. Want het gaat beginnen. Goedenavond Philip. Goedenavond. Ja, hoe gaat het uh, bij het boekenbal om toch gezien en, uh, uh, zien en gezien te worden? Wat, wat heb je aan? Uh, ik heb een pak aan met een rode dag. Dat was bij de schoenen van uh, de date, Maartje Wortel. En uh, verder is iedereen een netjes uitgedoft. En ik ben inmiddels binnen, want... Uh, het ging allemaal wat sneller bij de rij dan ik uh, had verwacht. Aha, het is niet uitverkocht. <laughs> en nou, het is wel uh, volledig uitverkocht, maar als je niet voor die pole bent en uh, voor de camera staat, kun je gewoon rug langs uh, doorlopen. Oh ja, dan dus, ben je wat sneller binnen inderdaad, dat dan klopt. Ik ben je wat sneller binnen. <laughs> ja. ik, ik ben er nog nooit geweest, hè. exclusief feestje natuurlijk. Wat, wat, wat gebeurt er nou precies binnen? Nou, uh, nu staat uh, iedereen uh, van Corny Foam, het uh, top tussen Maartje Wortel en Franka Treur en uh, de vorm van de Liebespijs. Uh, Robert Dijkgraaf uh, en auteurs uh, staan hier allemaal een beetje bekend ja, in te drinken. En straks begint het programma uh, dat ze een uurtje doorbijten uh, voor de liefhebber, een uurtje genieten. Hm. En dan uh, daarna is het uh, zoveel mogelijk, uh, uh, uh, zo mogelijk muntjes, net zoals bij elk ander feest, zoveel mogelijk muntjes in weten te wisselen. Ja, voor bier. Ja, want uh, ook daar geldt dat de rijen bij de, bij de, bij de parmachtons wat langer zijn dan in zou willen. Ja. En dit is jouw vierde boekenbal, hè? is dat nou heel anders dan de eerste? Uh, nou, het is in dat opzicht anders uh, uh, uh, dat, je het, uh, dat je het gaat herkennen. Uh, maar ook de eerste keer herken je het eigenlijk al wel vrij snel. Uh, het is eigenlijk zoals elk ander groot feest, of het nou carnaval is of... Uh uh, of een van een, een, een, een, een dansfeestje. Het is een hele grote groep mensen. Iedereen heeft het gevoel dat waar die staat niet echt de plek is waar je moet zijn. Dus het is een continue beweging naar een andere kamer waar het dan ook niet lijkt te zijn. En ondertussen uh, uh, voldoende hydrateren zoals wij maat Jan zou zeggen. En, en wat, wat is dat? Het is praten over de literatuur. En iedere heeft Ik een literatier. woord voor, voor, voor boek voor je nemen. <laughs> ik en, dacht uh, nee. Het ging net uh, bij het eten uh, uh, bij de beesten bij aan tafel over literatuur. Ja. Uh, en ik hoop dat we het daar dan wel uh, dat hoofdstuk mee hebben afgesloten. Al <laughs> oh, gelukkig, hè. hè. <laughs> is het uh, thema van vanavond is vriendschap, hè, van de hele boekenweek trouwens? Is, in, uh, maak je nou echt vrienden op het boekenbal, of is het vooral met je netwerken en uh, hey, daar heb je hem weer en uh, dan weer lekker naar huis? Ja, een beetje van beide, denk ik. Uh, uh, uh, ik heb een keer een hele leuke avond gehad met uh, uh, iemand die ik daarvoor niet kende of niet goed kende, Ramzi Nassar. Uh, uh, of een vrienden zijn geworden, weet ik niet, maar het was heel erg leuk. Ja. Uh, uh, en tegelijkertijd is het bij sommige mensen ook uh, even dat handje gegeven en zeggen... Uh, god uh, wat leuk, gefeliteer uh, met die nominatie, wat fijn van de recenties. En, uh, uh, ja, een, een beetje ja, netwerken. Het thema is vrienden in het kader van Facebook. Dus uh, je hoeft je er nu dan niet voor te schamen, volgens mij. Nee. Maar uh, ja, het is, het, is, het is wel een beetje. En wat er dan ook nog aan het einde van de avond gezegd van... Hé, hey, uh, klik, like, ik vind je leuk, ik neem je mee naar huis. Een beetje zo... Uh, ja, je, je hebt stickers meegekregen bij de uitnodiging. Die kan je opeens plakken. Ja. Uh, en, en, en blaadjes met zo'n duimpje waarbij je het op kan schrijven op de grote muur. Uh, uh, dus ik denk dat dat tot de mogelijkheden behoort... Uh, maar dan is het anders dan met Facebook denk ik dat je dat zo discreet mogelijk moet doen. Dus, dus dat niet iedereen het met een foto over je muur kan zien. Nee, precies, precies. Het is niet de bedoeling dat we later de Roddels via Twitter gaan volgen. Dankjewel, Philip. Veel plezier daar. Dankjewel, jij ook wel. Oké, hoi. Hoi. En zometeen nog een aantal reacties vanaf het boekenbal. We zijn daarbij, een verslaggever van ons is er naartoe gegaan. Zometeen de New Kids, ze stoppen ermee. Oh, wat jammer hè, wat jammer. Twee films en ze vonden het wel een keertje genoeg. Waarom, dat hoor je zometeen. Nu eerst Coldplay in Paradise. And today. And today. Luke e. BAM, de mongol en je kan de groeten uit Brabant krijgen, kut. Uh, die zinnen zijn inmiddels zo ingeburgerd dat ze bijna in de dikke vandalen mogen. Ze komen uit de megapopulaire serie New Kids. Maar de New Kids stoppen ermee. Richard, Gerry, Rickert, Robbie en Barry, oftewel de New Kids, welkom. Uh, nou, het is eigenlijk een hele simpele vraag, uh, maar wel de vraag waar iedereen op zit te wachten. Waarom stoppen jullie? Waarom? Uh, uh, ja, we willen op ons hoogtepunt stoppen. En we hebben nu iets bedacht wat zo groots en vet is, uh, dat uh, het een supermooie afsluiter is. Een soort van eindfeest eigenlijk. Ja, jullie gaan een, een feest in het Gelderdoom houden, daar gaan we zo meteen nog even over praten. Wat, wat, vond, wat vond je het zelf het mooist van, uh, van de New Kids afgelopen, nou wat was het, vier, vijf jaar? Vijf jaar, ja. Um, nou, wat sowieso het vetste was, is dat je gewoon met een groep vrienden uh, um, uh, zoiets kan maken uh, al die tijd. Uh, en dat we nooit rekening hebben gehouden met iets of iemand. En dat we gewoon eigenlijk compleet uh, uh, uh, onze eigen dingen hebben kunnen doen. En jullie hebben met de New Kids de jaren negentig van, van de gabbers en de happy hardcore uh, tot een uh, cult gemaakt. Laten we heel even luisteren naar een compilatie. Kut! Als je het schijnt op, Tom! Dan ben je een homo! Ik ga gewoon terug naar je eigen kut, En neem de homo-team van de me mee! HOOOOOO! Oh. Oh. Oh. Wat is er met je? Ik gezegd dat ik hem moest Kom nou, jongens! Kom nou, jongens! Leuk kut met Echte vries! En als wij winnen, komt er dan nooit meer een uit, jongen! Nooit meer! Vind ik allemaal! Ja! Ja! Ja! Homo! Zo doen we dat, jongen! Recht is max! Vaarde kutvries! Kut buitenlanders! Boeren neeken, nooit meer merken! Boeren de hey, mongo! Ik ken de groet uit Brabant krijgen, kut. Ah, een hele hoop lol, zoals iedereen hoort. Waar, waar zijn jullie het meest trots op? <laughs> Nou ja, eigenlijk, eigenlijk dat. Dat we, dat we dit hebben gedaan, zon, gewoon helemaal concessieloos. Ja. Uh, want dat is iets wat... Uh, uh, ja, het is natuurlijk heel makkelijk om afgeleid uh, te zijn. Dat mensen zeggen, nou, misschien moet je dit doen. En uh, dan uh, weet ik veel, stoppen we er meer budget in of zo. We alleen maar naar onszelf geluisterd eigenlijk. Maar toch, hè. Uh, het, is allemaal het is mooi gezegd, hoor. Stoppen op je hoogtepunt. En dat is allemaal heel nobel voor jullie en goed bedacht en zo. Goed, maar ja maar, maar bedoel, hier zit toch meer in. Dan zou ik denken, ik ben wel fan. Ik wil graag nog wel een film zien. Ik moest hard lachen. ja. Dank <laughs> dankjewel. Ja, wel. waarom doe je dat niet? Nou, ja. <coughs> nee, ja, het, het komt eigenlijk gewoon uit het, uh, uit het creatieve, we zeggen. We hebben gewoon dit ding bedacht en we dacht van, ja, we vinden altijd dat wat je hierna maakt, dat het, uh, dat wat vetter moet zijn dan het ding daarvoor, zo maar zeggen. En dat hebben we nu gedaan. Uh, op elk ding zijn we super trots en hebben we het gevoel dat we iets vettigs hebben gemaakt dan het ding daarvoor. Um, uh, ja, we denken gewoon dat dit het to toppunt is. Dat we hier gewoon zo alles uit de kast gaan gooien... en, en, en zo'n belachelijke show gaan maken dat dit gewoon uh, uh, niet te toppen valt. En er zijn zoveel mensen die maar door blijven gaan, weet je wel, met wat ze doen. Uh, het is niet zo dat wij nu stoppen met, uh, uh, met, met films maken of met, uh, uh, met acteren of met schrijven. Uh, het is gewoon dat, wij, uh, dit, dat dit het allerlaatste is wat we doen uh, in de configuratie New Kids. En het is natuurlijk ook heel goed nieuws voor heel veel mensen dat New Kids stopt na vijf jaar. <laughs> er zijn ook een hoop mensen die er hartstikke blij mee zijn. Eind oktober dan is dat feest in het Gelredoom. Wat, wat kunnen we verwachten? Een groot New Kids feest. Uh, de New Kids live op het podium in karakters uh, voor het eerst en voor het laatst. Uh, alle muziek die met New Kids te maken heeft. De artiesten uh, die nummers doen. Een belachelijke show met superveel special effects. Alle karakters uh, uit, uit de laatste vijf jaar uh, uh, komen voorbij. Um, um, explosies, stunts um, en iedereen verkleed als uh, new kid uh, die in het publiek. Dus het wordt één grote new kids happening. Het wordt, het wordt echt belachelijk. Ik heb, uh, ik heb een beetje medelijden met, uh, met de bevolking van Maaskantje. Want die uh, hebben zich kostelijk vermaakt natuurlijk, de afgelopen drie jaar. Wat nu? Wat moet daar nou mee gebeuren met zo'n dorp? Komt goed. Ik denk dat uh, de komende 100 jaar er nog wel uh, mensen zullen komen om uh, soort van Land uh, te bezoeken. Heel goed. Ja, <laughs> <laughs> maatskantjes Dank jullie wel, jongens. En veel plezier uh, in oktober. Dank je wel. Gaan we voetballen bij münchen, FC Basel. Ronald van der Geer. Eerst vier minuten zitten erop. We doen het tot nu toe zonder doelpunten. Maar duidelijk is dat de ploeg die een 1-0 voorsprong verdedigt... en dat ook nog eens op vreemde bodem moet doen, FC Basel... dat ook daadwerkelijk aan het verdedigen geslagen is. Nu eigenlijk voor het eerst zich meldt op de helft van Bayern München... bij een 0-0 stand over de rechterkant daar... Waar misschien eens wat ruimte is voor een voorzet. Nee, maar die ruimte wordt uiteindelijk gevuld door Ribery En die voorkomt dat er een voorzet kan komen. Dan wordt er razendsnel ingegooid. Maar te snel naar het idee van de strijdsechter. Dat ging als volgt. Er kwam een bal van een ballenjongen. En er lag nog een bal klaar. Ja, dan pakt die Zwitserse speler heel snel een bal om... Uh... Om Ribéry eigenlijk te misleiden. Want die lette weer op die andere bal. Klinkt heel ingewikkeld. Maar er waren gewoon twee ballen in het veld. Ah, zeg maar. okay. Snap je, <laughs> ja, ja, ik begrijp het. Oké, okay, ja. heel fijn. Uh, Klettenburg, de Engelse scheidsrechter. Zijn naam was nog niet genoemd. Zegt hij op. We gaan even terug naar het begin. We hadden één bal. Daar moest hij mee ingooien. En dat is inmiddels gebeurd. Bayern München heeft de bal nu veroverd. En een razendsnelle uitbraak. Robben weggestuurd aan de rechterkant. Robben het op gebied in. Robben schiet maar schiet in de handen van de keeper van FC Basel. Dat is Jan Sommer. Eerst goede aanval van uh, Bayern München na vijf minuten spelen. De ploeg die dus 1-0 achter staat in eigen huis. Moet proberen om deze wedstrijd te gaan winnen van dit FC Basel. Dat onverslaanbaar lijkt en in de groepsfase al te sterk was voor Manchester United. Weer een aanval van Bayern München Weer met Robben. Komt naar binnen. Schiet. En schiet de bal net naast. Nou, twee keer een Arjen Robben. Luc op je wenken bedient. Kijk, dat hopen we vol te houden deze uitzending. We blijven het dus volgen. Dankjewel Ronald. We gaan naar Inter-Olympique Marseille. Ook daar is er afgefloten Frank Wielaert. Nou, we zijn net begonnen, leuk. We, zijn, we hebben nog niet afgefloten. Ja, ik, bedoel, onder... ja, ja, ja, ja, ik bedoel, ja, ja, afgefloten als in de positieve manier. Van, ja, ja. Nou, daar gaan we. <laughs> ja, precies. Afgetrapt. Ja, precies. Dat vermoed ik al dat je dat bedoelde. Ja. Vijf minuten onderweg. Geen goals nog uh, gemaakt. En uh, wel al een eerste serieuze mogelijkheid voor Olympique Marseille. Terwijl we toch gewoon echt in Italië aan het, uh, aan het voetballen zijn. Met uh, een uitbraak over de linkerkant waar Remy even naar uitgebroken uh, was. Hij is de man die de doelpunten moet maken voor Olympique Marseille. Normaal gesproken was er niet bij... In Frankrijk, in de eerste wedstrijd tussen deze twee ploegen. En uh, hij kon alleen net Valbuena de spelverdeler bij uh, de Fransen niet bereiken. Tijn paas was daarvoor uh, te onnauwkeurig. Daar uh, zat uiteindelijk Nagatomo, de linkerverdediger van Inter Milan, uh, uh, uh, goed genoeg tussen. Nu Inter dat uh, uitverdedigt via Maikon doet dat nogal onconventioneel. Namelijk gewoon via een hoge trap richting de middellijn. Daar wordt die bal opgevangen door uh, Diarra. En dan komt Olympique dat in de openingsfase duidelijk meer balbezit heeft dan Inter. Uh, Olympique weer aan het uh, voetballen toe. Olympique in de heenwedstrijd al duidelijk meer balbezit, duidelijk gevaarlijker ook dan Inter, en ook een 1-0 voorsprong verdedigend vandaag in Italië. Mario 1. today. Waarom moet je gapen? Anders ziet op die vraag krijg je zo meteen antwoord in hashtag Durf te vragen. en na 9 uur spreek ik met Isabelle Brinkman en Bridget Maasland over het gebruiken van je stem in bijvoorbeeld een commercial en wil je met mijn rode hoodie gaan <laughs> wil je mijn mooie rode hoodie bekijken, Dat staat hier allemaal op de teksten check je webcam radio1.nl, vind je mijn rode hoodie leuk dan like je die op facebook, facebook.com slash bnn today nu eerst de dag van Joris Kreugel van de Boom, we lopen naar boven en dan komen we in je studio terecht. Weet je, altijd ook als ik op feestjes ben, dan wil ik ook altijd DJ. Dat heb ik ook ja. al echt vanaf kleins af aan. Toen was het nog een oh, ja. microfoontje erbij ja. en dan uh, de top 40 opnemen. Tegenwoordig natuurlijk allemaal een stukje makkelijker. Want ja. oh, jij bent, uh, ja, je bent ziek. Ja, weet je wel, ja. Oké, okay, en nou, je kan nog wel DJ. hopen. Ja, dat wel hoor, en muziek maken gaat ook nog wel lukken. Nou, laten we even horen. deze is gisteren uitgekomen. Nou nee, ja, ik ben natuurlijk pas 14, dus dat is wel, wel. Al bijzonder. Alles. Het is natuurlijk ook het verschil tussen DJen en, en produceren. Want ik combineer zeg maar echt eigen muziek. En daar ben je fulltime mee bezig? Ja, nu wel, oh, ja. Want? Ik heb me uitgeschreven bij mijn studie. Ik heb het even gepauzeerd. Zodat ik nu gewoon genoeg tijd heb voor mijn muziek. Dus ja, dat, dat ging niet meer echt samen. Maar 14 jaar uitgeschreven voor je studie. Ja, nou, het gaat natuurlijk wel een beetje tegen je gevoel in om ja, eigenlijk te stoppen met school als je pas veertien bent. Maar het lijkt me gewoon nu de beste beslissing, want uh, anders gaat het echt niet. Maar je zat al op de universiteit hè, in Delft. Ja, ik had uh, eindexamen gedaan op mijn dertiende. Gymnasium? Ja. Want je hebt zelfs een contract. hè. Ja, ik heb nu al mijn tweede EP uitgebracht. Dus dat zijn twee nummers. Ja, mijn, mijn vorige single werd ook al wereldwijd gedraaid en zo. Op, uh, in Amerika op de radio. Hoe bizar allemaal. Goed studeren, je maakt muziek, je krijgt gelijk een contract aangeboden. Ja. Maar je bent hier gewoon echt fulltime mee bezig. morgens dan stap je je bed uit en dan denk je... Kom, ik ga muziek maken. <laughs> ja, eigenlijk wel. Dan ga je net zoals Armin van Buren en Tjesto de wereld al over. Dat niet echt. Zij gaan natuurlijk ook echt draaien of dj. En dat doe ik ook wel, maar nog niet heel veel. Ik richt me nu echt op het... Uh, de muziek zelf het componeren, het produceren. Al veel vrouwen achter ja? <laughs> nee, niet echt. Uh... Nog geen zin. Je moet hier voor de deur liggen. Nee, nee dat nog niet. niet. Nee. Nee. Je vader zit daar. Wat vind je er nou van? Het is natuurlijk heel gelijkmatig gegaan. Dus we zijn er min of meer aan gewend. Eh, Iedere ouder denkt van, uh, je kind maakt muziek en dat vind je leuk. En, en later krijg je pas door dat het toch wel heel erg goed blijkt te zijn. Hij gaat gelijk door, <tie> denkt hij. Van, <tie> ja, jou ja, laat ja, uh, hij te verliezen. die vader maar uh, ja, oude man. horen. Ja, <tie> hij uit zijn nek. Ik ga gewoon <tie> verder. Het <tie> je het nou niet zonde, ik bedoel van hij is veertien... Ja. dat hij uh, niet stopt met zijn studie. Nee, vind ik niet. Nee? De nee. nee, nee, nee. nee. ouders zouden toch als kind van, joh, blijf doorgaan, vooral blijven leren. Ja, maar dat, dat blijft hij ook. En denk, ja, hij is veertien, als hij op zijn zestiende weer gaat studeren... is hij ook nog hartstikke jong. Ik bedoel, Als eerste wil je als ouder dat je kind uh, een goede plek vindt in het leven. Moet hij eigenlijk niet naar school toe? Hij is pas veertien. Uh, nou, hij is klaar met school natuurlijk. <lacht> nee, nee, ik begrijp wat je bedoelt. Mijn vrouw heeft het helemaal uitgepluist. Die is ook jurist. En het blijkt als je dan zoveel klassen overslaat. en, dan, uh, en hij heeft er een diploma... Dan is het een startcertificatie. Dan heb je, ben je niet meer liggen. Kijk, dit ja. Die liet ik net horen, hè? Ja. Kijk wat nu komt. Kijk, als ik dat dan nog meer een beetje op de piano speel, dan krijg je dit: Zie je, dat is gewoon een pianoliedje. Ik vind het eigenlijk allebei even mooi. Want hoe lang ben je nou bezig met dit nummer? Nou ja, dat verschilt als het goed gaat. heb ik het vaak in één dag af. En soms dan blijf ik er een paar weken naar kijken. Weet je, dat je elke keer weer even laat liggen en dan weer terug gaat kijken. Loop je al binnen? Nou ja, dat duurt even voordat het allemaal binnenkomt natuurlijk, dat geld. Maar uh, voor een jarige verdien ik wel goed, ja. Maar dat heeft je vader waarschijnlijk allemaal op een bankrekening staan. <laughs> ja, inderdaad. Maar voor jou is het waarschijnlijk allemaal normaal. Ja, eigenlijk wel. Ik denk het er niet zo over na natuurlijk. wou dat ik het kon. Ja, nou, ik ben blij dat ik het wel kan inderdaad. Heel bijzonder natuurlijk. Ik houd het maar bij dit vak. Ja, inderdaad. Nou ja, ik kan er wel altijd bij lijst. Mooi, twee genieën bij elkaar. <laughs> We gaan naar voetbal bij München. Arjen Robben heeft Bayern op een de voorsprong gezet... een minuut geleden tegen FC Basel. Stond wat geluk in de actie, maar uiteindelijk stond hij oog in oog met Sommer. En uh, faalde hij niet. En Bayern had al op 2-0 kunnen staan net met een hakbal van Gomez. Redding Sommer en nu Gomez en weer een redding Sommer. Oftewel, Bayern is veel beter dan FC Basel. en staat met 1-0 voor door Arjen Robben. En eens even kijken of het ook zo spannend is bij Inter tegen Olympique. Marseille Frank Wielaert? Nou, daar had het absoluut ook 1-0 moeten staan zitten. In de dertiende minuut Sneijder kreeg een 100% kans op aangeven... van die via een verdediger van Olympique Marseille... een coulo kreeg de bal voor zijn voeten. De keeper lag al op de grond, maar Mandanda, de doelman... kreeg op miraculeuze wijze toch nog een arm tegen het schot van Snijder aan... en haalde zo de bal van de doellijn. En twee minuten later Milito, een goede kopbal... maar ook hij zag zijn inzet gered door Mandanda. Tot nu toe dus de man van de wedstrijd, de keeper van de Olympique Marseille. Twee reuze kansen gemist door Inter tegen Olympique. Dankjewel, we blijven het volgen hier in BNNTD. Geef me mijn best doen hoor. In the world. Nou, dat moet ik eigenlijk dus niet doen. Andere mensen kunnen dat veel beter. En vrouwen misschien ook wel. Vindt in ieder geval ook Isabelle Brinkman. We gaan het straks hebben over vrouwelijke voiceovers. Onder andere ook met Bridget Maasland. Nu eerst het nieuws van 9 uur met Gerp Kluk. Dan kom je tot.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 In het Haagse, morgen om 10 voor half 9 bij Max op Nederland 2. Voor interim online professionals kijk je op someone.nl.